9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. In Turkije is 66 uur na de aardbeving nog een 27-jarige lerares gered uit het puin van de stad Ercic. Vijf uur eerder was daar ook een 18-jarige student levend onder het puin vandaan gehaald. Ercic is de zwaarst getroffen stad in het aardbevingsgebied. Dodental in oost Oosterkije is inmiddels opgelopen tot 459. In het puin liggen nog honderden en mogelijk duizenden mensen.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 De vereniging tegen de kwaksalverij zegt dat dompeling een risico vormt... en extra in de gaten moet worden gehouden. In de Afghaanse provincie Parwan zijn zeker vijf mensen omgekomen... toen een tankwagen met brandstof ontplofte. Door een aanslag was er een gat geslagen in de wand van de tankwagen. Toen mensen probeerden om de weglekkende brandstof op te vangen... ging een tweede bom af. Er zijn tientallen gewonden. In Afghanistan zijn brandstoftransporten geregeld doelwit van extremisten.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 Het afgelopen weekend was er in het park een illegaal hip hiphopconcert met honderden bezoekers. De ontruiming in Atlanta verliep over het algemeen rustig. Bij een andere ontruiming in Oakland, in Californië, gebruikte de politie traangas... toen Occupy-demonstranten met stenen begonnen te gooien. Het weer vanmiddag alleen in het noordwesten nog kans op een bui. De rest van het land wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Het wordt vandaag ongeveer 14 graden. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. De files worden nu snel korter en de meeste vertraging... heeft het verkeer nog in de regio's Amsterdam en Utrecht. Amsterdam is nog vrij druk op de A9 naar Amstelveen. Nog 5 kilometer langzaam rijden tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp. En ook op de A22 richting Velsen nog 5 kilometer... tussen Knoop en Beverwijk en IJmuiden. De regio Utrecht nog op de A28 naar Utrecht. Daar staat nog 5 kilometer tussen Amersfoort-Vathorst en Leusten. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen. Want van en naar Breda rijden geen treinen. Dat komt door een seinstoring. De vertraging is meer dan een uur.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck te waarde van 1000 euro. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. We kijken met u de dag in. Heeft vanwege de belangrijke top, de Eurotop in Brussel... al vele namen gekregen deze dag. D-Day, de ID. E nou, voorlopig is het alleen nog maar woensdag 26 oktober. Eens kijken hoe ze in Griekenland tegen de Europese top aankijken. Want het is erop over de ronde voor de eurozone, de hele eurozone... maar net nu met name voor Griekenland. Zonder steun van de EU komt het land niet meer uit het financiële dal. Maar hoe ver willen de eurolanden gaan om de Grieken te redden van een faillissement? Dat weten we aan het eind van deze dag, hopelijk. Correspondent Connie Keese in Athene. Conny, is er grote spanning bij de Grieken? Ja, natuurlijk. Er wordt met grote spanning gekeken of de eurolanden er überhaupt uitkomen. En, en, en dan is er natuurlijk de vraag wat een afwaardering van die schulden gaat betekenen. De Griekse banken hebben een heel groot deel van die schulden in handen. Griekse staatsobligaties. Maar ook de pensioenfondsen hier. En die hebben, ja, die hebben al ernstig geleden door de crisis, door hoge werkloosheid... Door veel meer mensen, ...doordat veel meer mensen met pensioen zijn gegaan of gestuurd. En ja, de Grieken worden aan de ene kant... Uh, uh, ja, bang gemaakt door bepaalde media... en bepaalde economen die zeggen dat hun uh, pensioenen in gevaar komen. En aan de andere kant verzekert de regering hen... dat ze de pensioenfondsen zullen beschermen. Dus niemand weet eigenlijk meer wat ze moeten geloven hier. Ja, en tegelijkertijd heeft de Griekse regering... natuurlijk niet zo heel veel te willen. Conny, daarvoor nee. zijn de problemen gewoonweg te groot. De afhankelijkheid van, van Europa is te groot. Ze moeten gewoonweg afwachten wat eruit komt. Ja, ja, dat denk ik wel. En de regering wil natuurlijk een oplossing... omdat uh, die staatsschuld als uh, ja, het zwaard van Damocles boven haar hangt. Uh, Papandreou heeft gezegd... ik wil niet dat de Griekse banken in gevaar komen... maar hij vindt ook dat die banken een bijdrage moeten leveren aan de oplossing. Nou, en daarmee komt hij net als de andere Europese politici... Uh, in botsing met de directies van die Griekse banken. De meeste van die banken uh, ja, bevinden zich al in een uh, moeilijke financiële situatie... Bijvoorbeeld omdat er veel geld is weggehaald door, laten we maar zeggen, de rijkere Grieken. Dus er zijn hele harde onderhandelingen gaande tussen de minister van Financiën en, en de banken. Ja, en hoeverre is uh, Papandreou afhankelijk van wat er vandaag in Brussel wordt besloten? Nou, ja, kijk, het is natuurlijk zo dat, uh, dat het vertrouwen in deze regering uh, al tot een, een, een dieptepunt is gedaald door, door alle strenge bezuinigingen. En de oppositiepartijen roepen dat er uh, andere oplossingen moeten worden gevonden, maar we geven niet aan wat dat dan moet zijn. Of ze willen verkiezingen. Uh, ja, ik denk dat de regeringspartij de komende weken weer voor, voor grote uitdagingen komt te staan. Als er een overeenkomst komt over die staatsschuld uh, en een nieuw steunpakket... dan moet dat door het Griekse parlement worden goedgekeurd. Dus uh, het wordt uh, nog heel spannend, denk ik. Connie Kees in Athene. En we gaan ook nog eventjes naar Brussel... waar Mark Robin Visser, onze verslaggever... al de hele ochtend probeert binnen te komen bij de Europese Raad. De plek waar het allemaal gaat gebeuren vanavond. Lukt het al een beetje, Mark Robin? Wel, nee. Ach... Het lukt helemaal niet. We staan nog steeds buiten. Ik sta hier uh, nu bij het metrostation uh, Schuman. Uh, het heet niet voor niks Schuman, hè uh, Joris? Nee, Schuman is een van de mensen die de Europese Unie heeft bedacht. Dat is een Fransman. En die is uh, daar heel beroemd mee geworden. En hij heeft hier nu, heeft hier nu een rotonde. De Schuman-rotonde heeft hij gekregen. En dat is een begrip. Zoals het, zoals het plein of het binnenhof. Uh, spreek ze hier in Brussel over Schuman. En dan ja. weet iedereen dat hij naar die rotonde moet komen. Dus ik ben wel op de goede plek, zeg maar. Ik ben op de Schuman-rotonde, maar ik heb nog steeds geen pas. Je hebt net ontzettend nog je best gedaan voor mij. Ja, de heer Boterberg heb ik gesproken. De oh! Hoofdbeveiliging, een Vlaming, Boterberg. Onthoud die naam. Uh, ja, die is nu, as we speak, is hij in zijn, uh, zijn kaartenbak aan het, aan het bladeren oh. op zoek naar jouw naam. Uh, hij is nu denk ik bij de V van Visser, oh, maar hij, hij, ja, dat gaat hij niet meer redden. Het hij gaat duren, het duurt even. Hè. Dat duurt zeker nog tien minuten voordat hij buiten staat met die pas. En dan mag je naar binnen. Dus dan krijg je een privé rondleiding, denk ik. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja. Dan gaan we straks nog ja. even, ja, jammer dat de luisteraar staat die mee kunnen krijgen. Gelukkig wel even een stukje muziek erbij. Dat is toch ook wel heel fijn. Dat is dan weer het voordeel van de metrostation. Joris, jij hebt nog een lange dag voor de boeg. Ja, zeker. Fijn dat je voor mij zo vroeg bent opgestaan. Daar ben ik heel erg blij mee. Wat ga je nu doen? Heb je nou nog tijd om nog even te rusten? Ik ga eerst even naar huis om uh, toch nog even naar de speeltuin te gaan... denk ik, met mijn, uh, met mijn zoontje. En uh, dan tegen uh, 1 uur s middags kom ik hier weer terug om dan vervolgens nou ja, te blijven tot zolang het duurt. Echt veel tijd voor een privéleven heb jij als correspondent niet hè, op dit moment? Deze dagen niet, maar volgende week ga ik op vakantie. Dus als dan de Belgische regering niet opeens wordt gevormd... dan, dan kan ik lekker ontspannen en kan ik op vakantie blijven. Ja, want de Belgische regering moet jij er ook... dat doe, doe jij ook. Ja, dat komt er nog bij. Het is vandaag... eigenlijk heel België, maar je komt eigenlijk aan de rest van België niet toe. Nou ja, zoveel mogelijk probeer ik het wel. Maar ja, als er een eurotop is, dan kan ik helaas niks aan België doen. Nee. Maar uh, goed, het is, het is vandaag dag 500 van de Belgische uh, formatie. Dus het is toch eigenlijk ook. Een mooie dag, ja. wat dat betreft ook. En de verwachting is dat er binnen een maandje wel een Belgische regering is. Dus dan ga ik het daar weer over hebben. Ja. Maar hoe groot is de kans dat jij daadwerkelijk volgende week op vakantie kan? Vraag ik me af. Nou ja, de Belgische regering hangt nog op één dingetje. En dat is dat ze nog uh, 10 miljard euro aan bezuinigingen moeten vinden. En ik denk niet dat dat binnen een week gaat lukken. Nee? Dus nee. De wens is de vader van de gedachte, hè? Ja, het zou me toch niet gebeuren dat die Belgische regering wordt gevormd... precies als ik op vakantie ben. Arbe, Arme Joris. Zeg Joris, maar eerst nog eventjes hier die belangrijke vergadering ja, vanavond. Eerst de euro redden en dan op vakantie. Het kan een latertje worden voor je, wederom. Vrees van wel. Ja? Ja, nou ja, je weet het niet. De langste, de eerste top die ik ooit gedaan heb... dat was een top die zou twee dagen duren van Nice. En die duurde uiteindelijk vijf dagen. Je weet het gewoon niet van tevoren. We gaan gewoon nu nog even dansen hier op, het, op de Schuman Rotonde in Brussel. Er is nog niets aan de hand nee. Alles nog rustig in Brussel. Ik hoop dat Joris niet geboekt heeft voor Bangkok. Want Bangkok maakt zich op voor het opkomende water. Het is onherroepelijk zo dat het centrum van de Thaise hoofdstad onder water komt te staan. Zandzakken worden bijgevuld, laarzen worden nog snel gekocht. En bij de supermarkten wordt gehamsterd. Onze correspondent Michel Maas is ook in het centrum van de stad. Michel, eerder vanochtend vertelde je al dat het nog grotendeels droog is in het centrum. Maar hoe is de sfeer daar? Nou, de sfeer is gespannen. Uh, ja, Mensen zijn druk bezig. Ze lopen allemaal een beetje rond met zo'n idee van, van... heb ik alles wel in huis? Uh, ben ik nog wat vergeten? Je ziet ze een beetje verdwaasd rondlopen door die uh, supermarkten... om te kijken wat er nog te kopen Het komt uh, heel veel niet te koop. En, en dan kopen ze een zaklamp of zoiets... En inderdaad waarsen, want uh, nu begint het, dat uh, is gouden handel op dit moment hier in Bangkok want De mensen beginnen zich nu te realiseren dat het echt serieus wordt met die overstroming. En uh, ja, dan, dan ga je ze kopen. Hmm. Ja, dat is eigenlijk wel een hele logische stap. En eerder vertelde je dat een van de rivieren in de stad al buiten zijn oevers was getreden. Begint dat kritieke vormen aan te nemen of valt het nog mee? Nou, het valt nog mee. Het is een eerste begin. Het zijpelt over de rand. ...om bepaalde plekken, en dat zijn plekken waar het, waar het wel vaker overstroomt, zeggen ze... ...maar er zijn al, extra net te eten in een restaurantje... ...en daarnaast was een winkel, die waren ze met Emma's het leeg leegscheppen... ...want die was net helemaal ondergelopen. Dus uh, het, het begint zo langzamerhand op te drukken hier in de stad. Voordeel is natuurlijk wel, Michel, uh, voordeel bij al dat nadeel... ...dat ze zich erop kunnen voorbereiden. Zou dat de schade uh, voor straks kunnen beperken? Nou, voor de, voor de privépersonen wel. Iedereen heeft ruim de tijd gehad om al zijn dure spulletjes in ieder geval op de bovenverdieping neer te zetten of op een andere manier veiligheid te brengen. En ze hebben ook de tijd gehad om hun auto ergens te parkeren waar die droog blijft. Dus uh, die schade zal wel meevallen, maar ja, verder uh, schade aan, aan, aan bedrijfsleven... die is natuurlijk veel groter en die is veel minder makkelijk even te repareren en te beheersen. Er zijn fabrieken die onder water staan die, die niet meer draaien... en die de komende maanden ook niet meer zullen draaien. En dat zijn natuurlijk schadeposten die veel en veel groter zijn. Stel dat jij de stad uit zou willen, Michel, kan dat nog? Uh, zijn bijvoorbeeld de vliegvelden nog open? Ja, dat kan nog. Eén van de twee vliegvelden, het grootste vliegveld wat altijd voor internationale vluchten wordt gebruikt. dat is nog open en dat uh, schijnt uh, volledig veilig te zijn. Het is door het Nederlanders gedeeltelijk gebouwd, dus je zou verwachten, dat, dat zit wel goed. Uh, dat wordt nog steeds gebruikt. Uh, van dat vliegveld naar de stad kun je met een uh, hooggelegen SkyTrain, dus uh, die heeft ook nergens vast van. En veel van de tolwegen die zijn ook zo hoog, uh, die zijn gewoon nog goed te gebruiken. Goed. Uh, Michel Maas, dank je wel weer vanuit uh, de Thaïse hoofdstad Bangkok. En excuses voor de af en toe wat haperende lijn. Mister hille van Defensie beloofde anders, maar klokkenluiders bij Defensie worden toch ontslagen. En dat valt bepaald niet in goede aarde, zeker niet in de Tweede Kamer. Eerste verkeersinformatie met heel veel problemen op de A7 vanochtend. John ook bij de ANWB. Ja, maar die zijn nu weer voorbij en ja, omrijden zorgen nog wel voor extra drukte op de N247 richting Amsterdam. Nog vijf kilometer langzaam rijden tussen Volendam en Broek in Waterland. En nog een opvallende file door een ongeluk op de A4 naar Amsterdam. Dat staat tussen Leidsendam en Zoete Wouderijndijk nog vijf. Kilometer. En er zijn nog steeds problemen bij de spoorwegen, want van en naar Breda rijden geen treinen door een seinstoring. En de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vandaag moet er een oplossing komen voor de jonge asielzoeker Mauro. Mag hij nou blijven in Nederland, of niet? Maar er lijkt een oplossing te zijn. Mauro heeft namelijk een studievisum aangeboden gekregen. We gaan eventjes naar uh, Irene Oostveen, verslaggever in Den Haag. In de Tweede Kamer. Irene, uh, is dat voor Mauro goed nieuws dat hij zo'n visum krijgt? Nee, dat is geen goed nieuws. Hij wil een verblijfsvergunning En een studievisum is uh, helemaal geen garantie dat hij mag blijven. Maar die is uh, mbo'er en die moet eerst maar eens zien dan dat hij een hbo-diploma kan halen. En als hij dat dan heeft gehaald, dan uh, zou hij eventueel kunnen proberen... om in aanmerking te komen voor een kennismigrantenregeling. En dan zou hij 35.000 euro per jaar moeten verdienen. Nou ja, met je eerste baan. En dan uh, zou hij misschien definitief in Nederland mogen blijven. Dus het biedt echt helemaal geen uh, garantie voor hem. Maar sluit het uit dan dat hij niet alsnog ook een verblijfsvergunning krijgt? Ja, het is uh, een van de opties die is uh, onderzocht. Van wat zou er gebeuren als hij een studievisum aanvraagt... en uh, dan uh, hoeven we hem geen verblijfsvergunning te geven. Want dat wil de leers natuurlijk. Hè. Hij wil uh, Mauro laten blijven zonder de deur open te zetten... voor andere jonge asielzoekers. Maar een echte oplossing is het uh, nog niet voor Mauro. En trouwens ook niet voor de PVV, want die willen met land uitzetten. En die vinden zo'n studievisum ook helemaal geen goed idee. Hmm. En wat moet die jongen dan doen? Kan hij kan zoiets weigeren als het hem wordt aangeboden? Ja, dat is voor hem natuurlijk een heel lastige situatie. Want als hij nee zegt, dan werkt hij niet mee. Dan kan natuurlijk altijd tegen hem gebruikt worden. En als hij ja zegt, dan is de kans groot dat hij over een paar jaar alsnog moet vertrekken. Het wordt dus helemaal niks met dit voorstel van minister Leers... als ik jou goed hoor van immigratie en asiel. De meerderheid van de Kamer wil tenslotte ook dat Mauro in Nederland blijven. Maar hij zit ook met de PVV natuurlijk als gedoogpartner. Wordt dat spannend? Ja, dat is heel spannend. Want uh, er is weliswaar een meerderheid. Maar de PVV is tegen. En voor de PVV is de immigratiepolitiek het allerbelangrijkste thema. Hmm. En dan, schetsen eens een scenario, wat, wat zou er kunnen gebeuren? Nou ja, het is nu de vraag wat uh, Leers nog meer heeft bedacht. Hè. Dit is een van de opties, er is onder andere ook gekeken wat er zou gebeuren als Mauro zou gaan trouwen. En zo zijn eigenlijk alle hoeken en gaten van de Nederlandse wet onderzocht om maar een oplossing te vinden. Op dit moment uh, zit minister Leers met de Commissie voor Immigratie en asiel achter gesloten deuren... te vertellen wat hij allemaal heeft onderzocht... en wat de opties zijn en de voors en de tegens. En dan maar hopen dat daar eentje bij zit die goed valt. Oké, okay, nou Irene Oostveen, jij volgt het allemaal vandaag. We horen je later op Radio 1. En mocht je nou meer willen weten over Mauro... en alle voorstellen die er nu liggen... kijk dan even op onze website, nos.nl. .no. De honkballers die worden dus gehuldigd. 11 november hoorden we net de burgemeester van Haarlem over. Alle spelers erbij, misschien premier Rutte erbij op de grote markt daar. De Nederlandse tafeltennisvrouwen werden gehuldigd gisteravond. Alle reden was daartoe naar het goud voor het team... in de individuele Europese titel voor Li Jiao. Maar door het drukke wedstrijdprogramma was het er nog niet van gekomen. Gisteravond dan was de Nederlandse ploeg in Heerlen... voor opnieuw een belangrijke wedstrijd. Maar de gedachten gingen vooral nog terug naar het Europees kampioenschap.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 Ik denk wel dat ze heel goed trainen. Nou, wat is het geheim? De serie zijn gewoon goed. En wij mogen blij zijn in Nederland op de tafel, dat we de zo zover hebben gekregen, hoor. Met li Jiao en Li-Jai, ja, li En wat? Daar heb je toch twee... Uh... Ha, echt een goeie. Ja. Die hebben iets uh, wat wij niet hebben Nederlanders, of Of weten te nuchter zijn, weet ik niet. Maar ik denk het haast wel. Hè. En daarvoor uh, willen we ze natuurlijk uh, graag even in het zonnetje zetten. Geef ze daarom een davend applaus. Linda Klemers. Lidjou, lid Brit-Ierland. Elena Timina. En dat zijn dan de namen van de Europese kampioenen. Elena Timina is één van hen. Vertel eens, hoe heb jij dat eigenlijk ervaren, dat EK? Ja, eigenlijk tot laatste moment uh, kon ik niet geloven dat wij weer dat kan doen.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 Als je wel verbeteren met je sport. En dan ja, ongeacht hoe oud je bent, zo lang je speelt. dan moet je gewoon proberen dat je best doet. best al te halen. Over iets meer dan een kwartier gaan we beginnen aan de eerste van de twee finales tussen Nederland en Duitsland. En dat allemaal in verband met de Yola European Nations League. Oh ja, want er wordt natuurlijk nog gespeeld, ook op deze dinsdagavond in Heerlijk. En het publiek kon aanmoedigen wat het wilde.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 Dames en heren, geef ze nog één keer een daft applaus... voor de vierde korrebrei, Europees kampioen, ons eigen, Oranje! Beslaggever Edwin Cornelis. Cornelissen was in die sporthal in Heerlen. De Nederlandse tafeltennisvrouwen kregen hun verdiende huldiging. Klokkenluiders binnen Defensie worden misschien ontslagen. En dat terwijl minister Hille van Defensie had beloofd dat dat niet zou gebeuren. Hij zou ze beschermen. Het gaat om medewerkers van de Defensiematerieelorganisatie DMO, die verklaringen hebben afgelegd over misstanden bij dat marineonderdeel. We praten erover met Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP. Meneer van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet u over dat dreigende ontslag? Wat is de reden daarvan? Uh, dat is een goede vraag. Dat is precies het bericht wat uh, vandaag in de krant staat. En uh, waar ik uh, de minister uh, ook opheldering over wil vragen. Want het is natuurlijk buitengewoon pijnlijk dat de klokkenluiders... de mensen die de moed hadden in maart om de misstanden te melden... dat zij nu ontslagen zouden worden. Ja, maar dan moet u natuurlijk eerst zeker hebben, meneer, zekerheid hebben, meneer Van Dijk... dat ze vanwege dat luiden van die klok ontslagen worden. Uh, dat is waar. Nou, Dat is precies de reden waarom ik, uh, waarom ik een reactie wil vragen aan de minister. Ik bedoel, het, het staat vandaag in de krant. Ik wil de minister de gelegenheid geven om daarop te reageren. In ieder geval is helder dat, dat minister Hillen in maart wel heeft gezegd... dat de klokkenluiders hoe dan ook beschermd zouden worden. Ja. En uh, dat zij nu zelf aangeven in hun brandbrief dat dat niet het geval is. Nee. En dan vindt u dat de minister dat in ieder geval moet doen? Ze beschermen? Ja, sterker nog, ik vind dat, uh, dat er eigenlijk een beetje sprake is van een soort gezagscrisis. Want uh, als de minister in maart duidelijk aan de Kamer zegt... Uh, dat deze mensen worden beschermd en dat de daders van de misstanden worden aangepakt... Dan lijkt het nu een beetje de omgekeerde wereld. De klokkenluiders worden op straat gezet. En het is nog maar de vraag of de daders al zijn aangepakt. Ja. Het feit dat uh, Hille nu vraagt om een onderzoek. Um, ja, dat geeft misschien uw punt ook wel een beetje weer. Dat uh, Hille niet eens weet wat er gebeurt op dit moment. Ook dat vind ik uh, echt een zwakte bot. Want uh, ook... Uh, in maart heeft de minister al gezegd... He, uh, er, uh, hij zou zaken gaan oplossen. Hij zou een onderzoek instellen. Er zou zelfs een heel groot onderzoek... een commissie werd ingesteld. Die zou alle misstanden binnen Divinzie gaan... onderzoeken. En dat zouden we trouwens... al lang moeten hebben. Dat is de commissie... de vier. Uh, ik verwacht dat echt... deze week. En wat, dan lees... je dus vanochtend ook weer dat hier... op dit punt ook weer... een nieuw onderzoek uh, wordt ingesteld. Dan denk ik... ja. Hoeveel onderzoeken moeten er nog gedaan ja. worden, dat, dat schiet niet op. Uh, Want, beter... Meneer Van Lekken, ja. heeft, heeft u het beeld dat er te weinig gerapporteerd wordt aan hele, Dat um, hij in feite dus te slecht ja. op de hoogte is van wat er in dat uh, uh, binnen zijn beter departement gebeurt? Ik denk dat u daar uh, wel de vinger op de zere plek legt. Uh, dat was ook wat we eerder al begrepen. Hè? Kijk, de minister had in de Kamer gezegd dat er geen uh, nieuwe misstanden... ...plaats uh, hadden gevonden binnen Defensie uh, in, uh, toen hem daarom werd gevraagd. Een week later kwamen opnieuw berichten van misstanden naar buiten. En bleek toen ook dat door zijn hoogste ambtenaren hij niet was geïnformeerd. De minister wilde dat toen nog bagatelliseren met van ja, nee, maar dat was een ongelukje. En men was dat even vergeten. Dit, dit uh, lijkt daar ook weer uh, een, een voorbeeld van te zijn. De minister vertelt de Kamer, krokkenluitens worden beschermd, zaken worden uh, op orde gebracht... En dan moet je later weer in de krant lezen dat uh, zaken toch anders lopen. Hm. Het lijkt erop alsof er een soort eilandjes zijn binnen Defensie... van mensen die zich weinig aantrekken van de minister. Ja, en dan zegt u, komt er alweer een onderzoek? Ik hoor uw vrevel over uh, uh, alweer dat onderzoek. Want er gebeurt dan, tenminste, is dat uw indruk, niks aan de werkelijke feiten? Juist, kijk, hoeveel onderzoeken wil je nog doen, hè? Het is, uh, ja, het is ook een beetje een truc van de uh, minister om... Uh, uh, zaken onder het vloerkleed te stoppen. Uh, want daarmee kun je het kalt stellen als het ware. Uh, je kunt zeggen, er wordt onderzoek gedaan en u hoort nog van ons ja. over zoveel maanden. Het is natuurlijk veel beter dat de minister nu concreet met maatregelen laat zien... dat hij, dat hij zijn gezag laat gelden, dat hij uh, de mensen die deze zaken verkeerd doen... dat hij die opzij zet en dat hij klokkeluiders klokkenluiders in bescherming neemt. Goed, meneer Van Dijk, u gaat het op vragen in de Tweede Kamer. Jasper Van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, dank u wel. We hebben u beloofd nog even te gaan kijken naar de beurzen... en hoe die uh, geopend zijn in Europa. Daarom naar uh, André Meinema. Die heeft de schermen voor zich. André, we hadden het er eerder al over. Um, er is veel gezegd al over de dag die komen gaat. En vooral de avond. Het zou die day een idee zijn. Uh, hoe kijken beleggers daar nu tegenaan? Nou, je zou kunnen zeggen, uh, afwachtend. Ze zijn erg wanend. zou dit keer wel gelukkig zijn heel al die maandag om praatcircussen? En ze houden eigenlijk wel een beetje rekening met teleurstelling. Want als de verwachting bij de markt hoog zou zijn... in de zin van, ze gaan eruit komen, alle signalen wijzen erop... alle tekenen zijn ervan, dan hadden de beurzen wellicht wat hoger gestaan. Kijk je nu naar de koersontwikkeling... Ja, dan zie je in de voor, aan de vooravond van, uh, van de Eurotop een, een wat lagere koers, 0,2, 0,3% lager, een klein verliesje over voor AIX in Amsterdam van 303 punten... Dus een verlies van 1,30 van de procent. Niet veel. De eh, omzet is ook vrij laag. Maar je zou kunnen zeggen, de markten zijn zoals gezegd erg wanend en vooral afwachtend. Ja, voorzichtig dus. He, je ja. ziet het ook internationaal gisteravond al in de Verenigde Staten en Azië ook. Ook daar zag je ook lagere koers in, in de Verenigde Staten. Maar daar net zoals in Europa, de golf op. Neer, we hebben dagen gehad van 1-2% stijging en dan ook weer dagen van 1-2% daling. Uh, natuurlijk, behalve de eurocrisis, speelt het ook nog mee dat, dat bedrijven met kwartaalcijfers uh, komen. Het is het kwartaalcijferseizoen voor, voor het bedrijfsleven. Dus dat speelt ook mee. Is er een keer teleurstelling bij een bedrijf waarvan men verwacht dat het gaat goed, uh, dan zie je de koers ook omlaag gaan. Komen er betere cijfers, uh, die wijzen op herstel in bepaalde sectoren van de economie, dan zie je daar ook de, economie, de aandelen mee in, in meelift en beleggers daar wat uh, hoop en verwachting uit putten. Maar door de band genomen, de algemene stemming is uh, zo, uh, erg argwanend en afwachtend. De handel wacht af, André Meijnewa deed verslag. En wacht af met ons, want iedereen wacht af wat er in Brussel gaat gebeuren. Nou, uiteraard doen we daar uitgebreid verslag van. Dat doen we vandaag, dat doen we morgenochtend. En zo dadelijk. Sven Kokkelman, wat ga jij doen in je programma? Goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Meer dan tien jaar stelde een arts verkeerde diagnoses. Schreef onnodige medicatie voor, terwijl die zelf notabene was verslaafd aan de medicijnen. De zaak Janssen-Steur herinner je je vast nog wel eens hmm. nog altijd... een van de meest schokkende affaires in de Nederlandse gezondheidszorg. Vandaag maakt het... Medici Spectrums Twente bekend welke lessen het heeft getrokken uit deze spraakmakende kwestie. Om te beginnen zometeen bij ons. Ook de Amsterdamse rechtbank is bezig met geleerde lessen, maar dan naar aanleiding van de zaak Wilders. En terwijl de Italiaanse regering vergadert over financiële aftakeling, of juist niet vergadert, het is maar net hoe je het wil zien, storten de monumenten van het land ook nog eens een keer letterlijk in. Vandaag bezoekt een eurocommissaris Pompeii, want daar gaat het. Niet goed mee met Pompeii. Dat en meer zo meteen in Goedemorgen Nederland. Ik ben te snel, wat ik zie, door wat me na, na, naast me zitten. Doral, goedemorgen. Goedemorgen. Ga maar gaan. O -O ja succes met het NOS Journaal.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 In Turkije zijn twee mensen levend onder het puin vandaan gehaald in de stad Ercijc. 66 uur na de aardbeving werd een 27-jarige lerares gered. Ze was er slecht aan toe en moest worden gereanimeerd. Vijf uur eerder was een student van 18 levend onder het puin vandaan gehaald. Ook hij was gewond. Het totaal aantal doden na de beving staat nu op 459. In de Afghaanse provincie Parwan zijn zeker tien mensen omgekomen toen een tankwagen met brandstof ontplofte. Door een aanslag was er een gat geslagen in de wand van de tankwagen. En toen mensen probeerden om de weglekkende brandstof op te vangen, ging er een tweede bom af. Er zijn tientallen gewonden. En een kinderlongarts en hoogleraar uit Maastricht is in opspraak geraakt door zijn betrokkenheid bij gebedsgenezing. Hij deed vorig jaar mee aan een zendingsreis in Burma. De reisleider claimde na afloop dat zeven mensen van blindheid waren genezen. Longarts Dompeling is hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Die stelt dat hij als privépersoon meedeed en zegt dat zijn wetenschappelijke integriteit niet in het geding is. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Ziekenaars Twente trekt lessen uit de schokkende affaire Janssen-Steur. Italië zoekt Europese hulp om het erfgoed te redden. Leidt de rechtszaak tegen Geert Wilders tot camera's in de Amsterdamse rechtbanken... en het ochtendtumeur van Koos Postmaart is twee over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Amsterdam. Op het beursplein op de dag dat in Brussel een cruciale vergadering is over de euro. En het hier dag 12 is van Occupy Amsterdam. En dat beursplein, dat wordt stilaan te klein. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Vandaag, dames en heren, houdt het Medisch Spectrum Twente... een congres over de lessen die het ziekenhuis heeft getrokken... uit een van de meest spraakmakende affaires in de Nederlandse gezondheidszorg... de zaak Janssen-Steur. Herr Kingma, goedemorgen. Goedemorgen. Nu bestuursvoorzitter van dat MST. Terwijl de zaak nog speelde, was u de baas van de inspectie voor de gezondheidszorg. Wat is de belangrijkste les die u heeft getrokken uit deze hele affaire? De belangrijkste les is dat we toeschouwers zijn geweest van een drama... Waarbij we heel lang hebben toegekeken, zo ongeveer op alle niveaus. En niet hebben ingegrepen of dat we in ieder geval pas heel erg laat hebben gedaan. Yeah. En dat we dat nooit meer er mogen doen. En dat je eigenlijk als professional, als dokter... Uh, uh, ook verantwoordelijk bent voor het handelen van je buurman... van je collega aan de maatschappij en de vakgroep. Juist. Even voor uh, mensen die de zaak niet meer helemaal helder voor de geest. staat. Het was een van de meest geruchtmakende uh, zaken in de Nederlandse gezondheidszorg. Hè. Neuroloog. Vanaf eind jaren negentig stelde hij jarenlang de verkeerde diagnoses. Schreef ten onrechte zware geneesmiddelen voor. Fraudeerde met zijn administratie. Had, was zelf medicijn verslaafd. Nou ja, zo kan ik nog even doorgaan. Uh, hoe kan het dat niemand daar toen heeft ingegrepen. U zegt, dat is de belangrijkste les, dat we dat wel moeten doen. Maar hoe kan het dat dat toen niet is gebeurd? Ja, dat is iets, dat is iets heel merkwaardigs. Ik, uh, ik ben in 63 en ben 40 jaar actief uh, in, in de gezondheidszorg en de ziekenhuizen, om wel te verstaan. En we zijn, denk ik, tientallen jaar geleden met het beeld opgevoed dat, dat je dingen binnenhield, dat je, dat je daar niet over sprak. En als onze collega echt dysfunctioneerde, zoals dat heet, dat je die dag geruisloos wegwerkte. Uh, dat, dat heette ook wel de, de silent conspiracy. En, en dat is iets wat in de jaren negentig geleidelijk uh, zichtbaar is geworden. En ik denk in, in het ziekenhuis waar ik nu leiding aan mag geven... dat dat nog heel lang heeft uh, voortgeduurd. Ja. Uh, dat is dus eigenlijk een, een cultuur die is volkomen inexcusabel... om het in slecht Nederlands uh, te zeggen. Maar uh, ja, niet zo hardnekkig als een, als een, een, een, een beroepscultuur. Ja. Uh, u, u zegt dit is de belangrijkste les... Maar liefst drie commissies hebben onderzoek gedaan naar de hele affaire. Is nou eigenlijk echt duidelijk geworden hoe het kon gebeuren? Dat hij zijn gang zo lang kon blijven gaan. Ja, ik, ik, ik denk dat is, dat, um, dat heeft te maken met het, het, het niet herkennen van signalen. Het, maar ook het negeren uh, van signalen, zien dat een collega, dat begint op het beroepsniveau, zien dat een collega rare dingen doet, daar pas heel laat op reageren, vervolgens een stafbestuur wat onvoldoende reageert, de andere kant op kijkt en zegt dit is niet ons probleem. Een raad van bestuur die pas reageert als de dijken echt zijn uh, doorgebroken en dan vervolgens uh, vergeet, en dat geldt ook uh, voor de inspectie waar ik zelf toen uh, leiding aan gaf, ...dan vergeet dat er ook nog een enorme groep patiënten is die daar schade van heeft ondervonden. Want het, het verwijderen van de dokter uit het ziekenhuis, ja dat is stap één. Maar als je daarna nog tientallen mensen hebt die echt schade hebben ondervonden... ...en je gaat daar geen onderzoek naar doen, uh, ja, dan maak je een enorme fout. En dat, ja. dat maakt ook zelfs mijn raad van bestuur, die niet vele jaren na het drama binnen is gekomen, mede verantwoordelijk. Want ook wij hebben bepaalde signalen gewoon niet opgepikt. Terwijl die hier en daar wel uh, zijn gegeven van... ja, wat moet er nou met ons als patiënten? We hebben daar toch heel veel last van gehad. Ja. Toen de zaak speelde was u inspecteur-generaal. Hebt u toen uh, in uw eigen persoon wel de signalen goed opgepikt? Ook niet. Nee, nee, nee. En ik, ik, ik ga me er ook niet voor excuseren waarom dat niet gebeurd is. We zijn natuurlijk met heel veel be dingen bezig geweest bij de inspectie, ook vandaag de dag nog. Ik bedoel, wij hebben, geloof ik, samen ook wel eens een, een programma gemaakt. Voor u met mij over, over de verpleeghuizen of wat dan ook. Ja. Het gaat over heel veel in de gezondheidszorg. En, uh, maar maar zo'n. Een specialist in een ziekenhuis in Nederland, wat het ziekenhuis waar ik nu een toen voor mij was, is mij niet uh, gemeld. Maar dat wil niet zeggen dat ik er niet verantwoordelijk voor ben. Juist. Met andere woorden, falen uh, op alle fronten, inclusief uh, in uw eigen uh, rol van toen. Um, hebt u eigenlijk ooit gedacht om, uh, om er de brui aan te geven en om de consequenties uh, te nemen van deze fouten? Ja, dat, dat, dat, dat is een opvatting die geldt voor gekozen politici. Dan ben ik dat, vind ik dat helemaal. Ik ben, ik ben van de opvatting van de oud-minister van Binnenlandse Zaken, de Vries... ...je moet niet aftreden, maar optreden. En dat, dat is wat wij hier gedaan hebben. Ik heb hier op enig moment gezien dat er een grote zaak was. En, en dat, is dan, dat, is dan, dat is dan te laat gezien. En toen hebben we ook heel groot uitgepakt. gepakt. Ja, want de arts is, is de uit het ziekenhuis... Waar, ja, Daarom hebben we vandaag ook deze, deze dag, weer. Wij, wij verstoppen het niet en het boek uh, blijft open over deze neurolog tot de laatste patiënt. We dus zijn heeft gekregen. Juist. Uh, de vraag is, we kunnen lessen trekken, maar kunt u ook garanderen dat het nooit meer gaat voorkomen? Nee, nee dat kan je echt niet. Je kunt niet alle risico's uh, uh, uitbannen. Maar dat is toch een beetje raar dat een arts kennelijk zijn gang kan gaan in een ziekenhuis... verkeerde diagnoses kan stellen, verkeerde medicijnen kan voorschrijven... zelf onder de druk zit uh, en, en dat u niet kunt beloven dat dat nooit meer voorkomt. Nee, kijk, nou beloven kan ik het zeker niet. Wat ik wel kan doen is mijn uiterste beste voor doen dat is niet gebeurt. En dat doen we dus ook. We hebben nu een reglement dysfunctioneren. Waardoor we ook de soft signals, hè, dus de, de, de zachte signalen oppikken. Mensen die niet meer naar vergaderingen komen. Die zich afsluiten voor anderen en dergelijke. En waarbij je zegt, vriend, wat is er met jou aan de hand? Wij moeten met jou praten. En dan in een vroeg stadium dat dysfunctioneren uh, aan de orde stelt. Ja. En dan waar je ook je maatregelen op neemt. We hebben dat overigens. Anderhalf jaar geleden ook met een specialist uh, gedaan. Want ja. de zaak Jansen Steur, dat die het nu inmiddels al acht jaar geleden... Ja, zeker. Goed, u gaat vandaag met uw collega's uit de gezondheidszorg congresseren... om in ieder geval uh, uw uiterste best te doen om te voorkomen... dat wij hier ooit nog mee te maken krijgen als patiënt. Zeker, en dat ook aan de patiënten uitleggen, want die zijn er ook vandaag. Herre Kingma, bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente. Ik dank u wel. Dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Meer dan de helft van de paardenkastanjes in Utrecht is aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De gemeente zal zieke bomen kappen en geen nieuwe kastanjes meer planten. Is er geen resistente kastanjeboom die we wel kunnen planten? Fonds van Kuik, onderzoeker Gewasbescherming van de Wageningen Universiteit, heeft het antwoord. Er zijn wel resistente kastanjesoorten. Uh, het probleem alleen van die soorten is dat ze niet dezelfde grootte hebben als de bekende kastanjes die in de stad staan. Ze zijn beduidend kleiner, ze zijn meer struikvormige kastanjes dan van die hele grote laanbomen. Nou is het natuurlijk wel mogelijk om uh, die uh, bomen te kruisen onderling, zodat je weer nieuwe soorten krijgt. Want dat, is, dat kan wel. Het nadeel is dat het langdurig onderzoek is. Er zijn kruisingen uh, voor nodig en uh, bomen groeien natuurlijk... Uh, niet uh, in één jaar groot. Daar hebben ze meer jaren van nodig. Dat duurt gewoon een aantal jaar. Uh, ik uh, vergelijk het altijd met het uh, IPE-onderzoek. IPE is een andere stadsboom. De IPE-ziekte is misschien bekend. Het uh, is een bekende ziekte. Daar begon men honderd jaar geleden zeg maar, aan. Of nog langer geleden uh, aan onderzoek. En uh, zeg, uh, na honderd uh, jaar heeft, had men nieuwe soorten. En inmiddels zijn die soorten nu wel te vinden. Dus je uh, moet toch denken aan tientallen jaren tot honderd uh, jaar... Tijd. En dat is natuurlijk verschrikkelijk lange tijd. Uh, uh, en dat is iets waarin de huidige tijd moeilijk uh, onderzoeksgelden voor te krijgen zijn. Aldus Fonds van Kuik, onderzoeker Gewasbescherming van de Wageningen Universiteit. En mocht u zich afvragen wat is nou die kastanjebloedingsziekte... namens de redactie Flora en Fauna kan ik u melden dat de bladeren bruin worden van zo'n boom... en dat de boom dan zijn bladeren verliest. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. Protest op een beursplein. Daar is Harm van Attenveld. Hoi, goedemorgen. Even uit de tent klimmen, hoor. Goedemorgen, Nick Verdonk. Ja, dat klopt. Hoi. Actievoerder van het eerste uur hier op het beursplein in Amsterdam. Dat klopt, helemaal. Goed geslapen? Ik heb uh, vannacht heel goed geslapen, ja. Zo'n 120 tenten staan hier. Hoeveel mensen slapen hier? Zeker 150 man ongeveer. En s'avonds een bezetting van 2500 tw man. Onder een groot spandoek breekt de macht van het kapitaal met een grote vuist daarnaast. Gisteren kwam het bericht in de media dat de maximumcapaciteit hier bereikt is. En dat er verhuisd moet worden naar een andere locatie. Waar gaan jullie naartoe? Uh, dat is nog niet duidelijk. Of er verhuizen is ook nog niet duidelijk. Uh, we zijn hierover in contact met uh, de politie. Wat super goed gaat. Super goed contact met de politie en overleg. En we zijn in contact met de gemeente. Revolution, Een ander spandoek. En dan zie je die hele zee van het meest koepeltentjes. En hier een groot oranje spandoek. En daar staat op probleem, oplossing en mijn actie. Het staat naast de General Assembly Tent. Dat Wat klopt. Dat? Hier houden wij elke avond om half zeven de General Assembly. Dus de gemeenschappelijke vergadering. Hier is iedereen aanwezig. Uh, heel democratisch worden hier besluiten genomen. Er wordt niet gestemd. Iedereen moet het met elkaar eens zijn. Polse lander. Ja... Um, ja, we kunnen hier een voorbeeldje nemen van het uh, spandoek hier. We hebben... Banken investeren in slechte businesses Dat zou uh, milieuvriendelijk moeten zijn. En de oplossing, ik heb een bankrekening geopend bij een groene bank. Dat ja. is een, een voorbeeld van de neerslag van zo'n vergadering. Jullie slogan, Occupy Amsterdam, we are 99%. Bezet Amsterdam, wij zijn 99%. Wie is die 1%? Uh, het grootkapitaal, de grote graaiers, uh, de, de banken, de, de mensen die boven de banken staan, de mensen met uh, belachelijk veel geld en macht. Uh. Dat is waar jullie tegen strijden. En op jullie website zeggen jullie wij zijn actievoerders zonder specifieke politieke kleur. Lopen er ook VVDers rond hier? Uh, ja, zeker. Die lopen hier ook wel rond. Uh, sowieso links en rechts loopt hier rond. Het is niet alleen maar links of alleen maar rechts. Toch zegt de VVD hier in Amsterdam dat kamp is een schande, dat moet weg. Morgen wordt het aangekaart in de gemeenteraad. Wat zouden jullie doen als er wordt besloten dat dit kamp ook echt weg moet? Leg je daarbij neer? Ten eerste, de eerste VVD'er die dit roept, is teruggeroepen door zijn eigen partij. Uh, ten tweede zullen wij ons niet neerleggen uh, als er wordt bij het feit dat er wordt gezegd dat wij hier zouden moeten vertrekken. Daar leggen jullie je niet bij neer? Daar leggen wij ons niet bij neer. Wat ga je dan doen? Uh, dat is nog onduidelijk, maar uh, we denken aan andere locaties misschien. Daar zijn we mee bezig. Uh, maar dit moet even goed afgestemd worden met de gemeente. Inmiddels uh, zijn we naar de ingang van uh, de beurs gelopen, Buursplein 5. En de mensen die daar naar buiten lopen, die zien hier een spandoek. Niet de dader, wel de schuld. Deze beweging, geïnspireerd op Occupy Wall Street beweging in Amerika. Uh, onrust op de financiële markten, he, natuurlijk de aanleiding. Uh, als je nu... Als je vandaag kijkt, dan zie je dat er een belangrijke vergadering is over de euro in Brussel. Hoe volgen jullie dat hier? Uh, via de mediatent zoveel mogelijk. En we proberen dit zoveel mogelijk naar het plein door te laten schemeren, zodat iedereen up-to-date is. We hebben trouwens zaterdag om 1 uur verzamelen voor een grote demonstratie. De Robin Hood demonstratie wordt dit genoemd. Roven van de rijken? Uh, ja, en teruggeven aan de mensen die het wat minder hebben. Moet ik dat letterlijk zien, dat dat zaterdag gaat gebeuren? Uh, nou, dat misschien niet, maar wel een aanzet tot. Een aanzet tot. Afgelopen zaterdag ging het in uh, een grote mars naar de Nederlandse Bank. Waar gaat het zaterdag naartoe? Uh, waarschijnlijk naar de Vijzelgrachtstraat. Uh, naar de Autoriteit financiële Markten? Inderdaad, klopt. En Maxime Verhagen, onze minister van Economische Zaken... die is vandaag hier op Biosplein 5. Hij komt hier een toespraak houden. En hij zou een boodschap van soberheid gaan afgeven. De juiste man op de juiste plaats? Uh, of hij de juiste man op de juiste plaats is, dat weet ik niet. Maar soberheid, daar zijn we het wel mee eens. Wij houden het hier ook zo sober mogelijk. En dat doen ze op de beurs ook, want als we hier staan... dan kijken we op het bord en dan zien we dat de koersen... vandaag enigszins naar beneden gaan. Dat klopt helemaal. Vanaf Beursplein 5, Harm van Attenveld. Straks, Italië zoekt Europese steun om zijn erfgoed... en in het bijzonder dat van Pompei te redden. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 1999. Rosa, Rosa, Rosa! Fiesta, fiesta Mexicana. Heute gebe ich zum Abschied für alle ein Fest. Fiesta Mexicana, de grootste hit van de Duitse schlagerzanger Rex Guildo... die deze dag in 1999 overleed. Zijn leven was allerminst een feestje... en nog altijd wordt er gespecule gespeculeerd over zijn homoseksualiteit... en of hij nou uit het raam van zijn appartement is gevallen of gesprongen. Collega schlagerzanger Danny Christian wist dat Guildo diep ongelukkig was... maar toch schrok hij deze dag in 1999 van het nieuws. Ik schrok waanzinnig. Ik wist natuurlijk dat Rex... In zijn uh, leven toch een zeg maar, een, een, een dubbelleven moest leiden. Nomen est Omen, zo heb ich es gelesen. Nomen est Omen bei mir dann auch gewesen. Da war auf einmal die große Liebe da. Hij was uh, uit een generatie waarin de seksuele thematiek uh, nooit op... en het openbaar besproken werd, dat was taboe. En door zijn homofilie, dat kon hij nooit in het openbaar leven. En kon er nooit voor uitkomen. En uh, ja, dat, dat, dat raakte hem aan het eind van zijn leven toch heel erg hard En hij viel vaker in een depressie. En dan ook zijn succes in, het, in de muziek was uh, niet meer datgene wat het uh, vroeger was... Hij had een probleem om ook uh, ouder te worden. Dat, dat, dat idee dat had ik altijd. Het wordt gezegd dat hij uit het raam is gesprongen. Uh, dan was hij waarschijnlijk absoluut in een, in een hele diepe depressieve bui. En uh, wat ik me kan herinneren is dat, uh, dat hij zich in de badkamer heeft opgesloten. En uh, dan gewoon uh, de, de gevonden werd weer op straat. Nou ja, ik weet niet. Ik heb die badkamer nooit gezien. Ik weet niet hoe je zo uit een raam kan vallen. Ik denk toch wel eerder dat hij is gesprongen. Ah! Hossa! Hossa! fiesta, fiesta Mexicana. geef ik voor alle een fest. De gentleman van de Duitse Slager, zou ik kunnen zeggen, was altijd uh, heel erg op de mode gericht. En op mooie kleuren. En, en zag er gewoon altijd super mooi uit. Mijn moeder zei altijd, hij is de mooiste man van het hele Slager gebeuren. La, la, la, la, la, la. Hij was echt iemand die een bepaalde diepgang had. Met hem kon je ook nooit over koetjes en kalfjes praten. Dan viel hij zo wat in slaap. Het was gewoon een man met, met diepgang. Gewoon een, een fantastisch mens. Het was heel erg jammer om, om, de, om deze fantastische man, om, dit fantastische, uh, om deze fantastische mens. Want het was een heel erg dierbaar uh, en een goede vriend. Denny Christian over deze dag in 1999, de dag dat de Duitse slagerzanger Rex Gildo overleed. En nu we toch in het Duits bezig zijn, Peter Fox, Haus am See. Hier ben ik geboren en lopen door de straat...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 Ik heb 20 kinder, mijn traum is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen.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 Peter Fox houdt aan zee, 8 minuten voor 10. We gaan naar Italië, hoog bezoek vandaag in Pompeii. De Italiaanse minister van Cultuur heeft eurocommissaris Johannes Haan uitgenodigd... om met eigen ogen de deplorabele toestand van het stadje Pompeii uh, te aanschouwen. Allemaal in de hoop dat Europa geld wil steken in de restauratie van Pompeii. Het Wieg goedemorgen. Goedemorgen. Zou je dat nou wel doen? Daar naartoe gaan, vorige week stortte er daar volgens mij nog een muur in. Ja, nee, en inderdaad, het is vandaag ook weer noodweer in Italië. Dus niet de beste dag. Uh, het is een typisch terugkerend verschijnsel. Veel wildgroei daar. Uh, die planten die de weg uh, zoeken tussen de steden in de zomer droogt dat allemaal uit. En bij de eerste hevige regenbuien in de herfst infiltreert het water overal en stort er inderdaad van alles in. Ja, dat Pompeii op instorten staat is op zichzelf geen nieuws. Vorig jaar luidden archeologen namelijk al de noodklok. Waarom is er in dat jaar niks gebeurd? Ja, dat heeft dan met een beetje de Italiaanse langzame politiek te maken. Inderdaad, vorig jaar het huis van de gladiatoren dat instorte. Dat was echt een groot drama. noodtoestand werd uitgeroepen. Um, maar ja, de minister van cultuur van toen... die had te maken met grote eh, bezuinigingen. Die overleefde een motie van wantrouwen in, wantrouw in eerste instantie wel... maar stapte daarna dan toch op. Zijn we weer een paar maanden verder. Komt er een nieuwe minister van cultuur... Galan, die, die belooft van Pompei echt een prioriteit te maken. Stelde ook een speciale staatssecretaris in. Nou, dan zijn we in juni aanbeland. En dan komt hij met een plan van aanpak voor het behoud en het onderhoud. Ja, nou, dan is er de zomer. In de praktijk is er dus nog niets concreets gebeurd. Het nee. wachten is nu ja, een beetje op geld en de uitwerking van die plannen. Maar nou is dat Pompei-nationaal erfgoed. En als ik goed ben geïnformeerd, is er een hoop geld beschikbaar in Italië... voor het nationaal erfgoed, hoezeer er ook moet worden bezuinigd. Waarom is er dan opeens weer geld uit Brussel nodig? Ja, nou, het is eigenlijk niet allemaal. Het is allemaal niet te betalen natuurlijk. Er is zoveel, er is geld. En ik moet zeggen, ook met de laatste bezuinigingen... is het budget van uh, cultuur niet aangetast. Juist omdat men inderdaad wel beseft... dat dat uh, echt gered moet worden. Ja. Europa heeft 105 miljoen euro beloofd. Daar hebben ze wel een beetje rekening mee gehouden. Maar dat is geblokkeerd. Dus daar Waarom? zit men wel een beetje op te wachten. Nou ja, daarom is die commissaris Haan hier ook. Hij wil eerst echt een goed plaatje hebben van de aanpak... en die bezuinigingen. Besteding van die EU-gelden. Um, nou ja, Pompey ligt natuurlijk bij Napels uh, in Italië... onefficiënte aanpak tot nu toe en Camorra-gebied... dus infiltratie ja. van de maffia. Hij wil echt heel serieus weten dat die 105 miljoen euro... als die er komt, en hij zal het vandaag wel bekendmaken... dat dat goed besteed wordt. En niet in de zakken van de Camorra-verdijnd. Juist. Juist. Zeg, jaarlijks bezoeken miljoenen toeristen dat stadje... Hè, dat in 79 na Christus door vulkaanas van de Vesuvius werd bedolven. Je zou denken dat die Italianen die goudmijn wel onderhouden eigenlijk... Nou, dat, dat beseft men nu pas eigenlijk. Dat is jarenlang niet zo geweest. Uh, de minister zegt ook, het, het probleem is niet het geld en ook niet het personeel. Dat ontbreekt niet. Het probleem is dat onefficiënte management, die infiltratie van de Comoren. Het beheer van Pompei is veel te lang in handen geweest van lokaal bestuur daar. Ja. En pas de laatste jaren uh, onder commissariaat gesteld uh, landelijk. Maar dan zelfs nu blijkt, hè, er is nu een speciale staatssecretaris... die zich exclusief bezighoudt met Pompei. En die moet zich dan toch weer kwaad maken als hij pas... 24 uur nadat er muren zijn ingestort euh, daar in Pompeii op de hoogte wordt gesteld, gaat daar meteen naartoe en dan is er al een bedrijfje bezig aan het metselen. Dus het gaat toch altijd weer om ja, wie is er de baas, wie beslist en wie bepaalt wie er werkt daar. Want euh, ik hoorde de verantwoordelijke van Pompeii zeggen dat hij 900 man personeel heeft. Er zijn dus 900 mensen die in dienst werken van Pompeii, maar je ziet ze niet. <lacht> Ook typisch Italiaans zou ik bijna zeggen. Goed, conclusie is dus, uh, Italië moet weinig hebben van uh, Brussel en vooral niet van inmenging, behalve als er geld nodig is voor Pompei. Dankjewel, het Seidek vanuit Rome. Straks, welke lessen trekt de Amsterdamse rechtbank uit de zaak Wilders en vrijgezelle heren opgelet, steeds meer grote steden hebben te maken met een vrouwenoverschot. Maar of dat nou zo vrolijk nieuws is, hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland na de reclame met het nieuws van 10 uur met Dorald Megens. Tot zo.